Herman Vriend met het NOS-journaal. De explosieve opruimingsdienst gaat onderzoeken... wat een onder bak op het strand van Rittem in Zeeland is geëxplodeerd. De blokstukken van de bak liggen verspreid over het strand. De EOD gaat als het app wordt onderzoeken of de kasson met explosieven is opgeblazen. Volgens Omroep Zeeland hebben omwonenden gisteravond gezien... dat meteen na de knal twee auto's met hoge snelheid wegreden. Er is gisteravond al onderzoek gedaan naar de oorzaak van de knal... maar toen was de betonnen bak door het hoge water nog niet zichtbaar.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 Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat FIDE door werkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en Nieuwe Grijn, 5 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogma, de 2. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Osdorp en knooppunt de Nieuwe Meer 2. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunniken en knooppunt Oude Rijn 6. Is daar een auto met Kerven geschaard? De rechter rijstrook is dicht. beter de parallelbaan nemen. Dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft Zuid 4 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan het beste omrijden via, de, via het Westland over de A20, de N223 en de A4. Route via Den Haag kan niet, want ook de A12 richting Den Haag is dicht bij Zoetermeer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Door de file op de A13 loopt het ook vast op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, Zometeen gaan we praten met Henk Kinnegin. Want aanstaande maandag is het zover. Het vier uh, open golftourneur Nooi. En dan heb ik het over de finale. Want de voorronde is inmiddels al uh, verspeeld. En uh, de finale wordt maandag gehouden op de, de enige echte, echte hele mooie golfbaan. Kennerme Golfclub. Al hier in Zandvoort.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 Here is Carly Simon and yours, Salveen. So het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. Zie ik Today I don't feel like doing anything. Het is toch zonde hè? van het mooie weer van de komende dagen om gewoon, gewoon hier bed te blijven liggen. Dat doe je toch niet? Nee, niet met dit weer. Nou, Bruno Mars uh, zong daar wel over en scoorde daarmee niets hier in Nederland. Je hoorde de Lazy Song. En van de Lazy Song gaan we meteen naar een uh, lazy meneer. Henk Indiging, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Henk. <laughs> Welkom in de studio. Dank je wel. Uh, jij uh, vertegenwoordigt op dit moment Café 4. Want we hebben een tijd geleden hebben we een voorronde mogen spelen... En dat was een hoeveel deelnemers waren er toen? We hebben 72. 72. We hebben 72 deelnemers in de voorronde van het golf.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 Mag je door naar de finale? Nou, dat is... En het was dit jaar hebben we daar twee wildcards uh, voor weggegeven. Oké, okay. aanstaande maandag gaat het gebeuren. Yes. Op de mooiste golfbaan van Zandvoort. Ja, dat zonder meer, ja. Bij uh, golf praat je al over handicaps. Hè? Ja. Dat, dat geeft ongeveer je, je spelniveau aan. Hoe, is het gemiddelde, hoe zit het met die handicaps voor de finale? Zijn het hoge handicappers of lage handicaps? Uh. En wat is een handicap?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 Eigenlijk gestraft wordt. Je, je heb laten we zeggen: je hebt 28, zou je 28 slagen hebben, maar je krijgt er nu ja, een stuk of 20 of 21 extra. Dus je moet echt uh, serieus aan de bak aanstaande maandag. Ja, maar ik denk uh, als je op de kennemer speelt dat je altijd serieus aan de bak moet. Ja. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd en, uh, wie, uh, wie er als uh, winnaar uit de bus gaat komen. Ik, uh, ik durf geen enkele voorspelling te doen. Uh, hoe laat uh, slaan de eerste uh, mensen af uh, maandag?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 Goed, daarna gaat het gezelschap ongetwijfeld naar de Haltestraat om daar de prijsuitreiking te doen? Nou, we gaan eerst nog even een, een drankje drinken in het clubhuis bij de Kennemer met een bitter garnituurtje En vanaf zes uur wordt iedereen bij café 4 in de Haltestraat verwacht. En dan gaan we eerst een, een buffet worden de, wordt de deelnemers aangeboden. En daarna wordt, volgt de prijsuitreiking. En ja, daarna nog een gezellig samenzijn neem ik aan. Oké, okay, maar voor mensen die gewoon... Ah, trouwens, mocht je maandag in de gelegenheid zijn om te komen kijken, dan ben je natuurlijk vanaf 10 uur ook van harte welkom. Uiteraard, uiteraard. Hartstikke mooi. Uh, prijsuitreiking, uh, wie doet de prijsuitreiking uh, dit jaar? Uh, ik heb het genoegen dat ik hem dit jaar mag doen, ja. dus uh, ik ben al helemaal gespannen. Ja, oké. Okay. Uh, dus alles wat men nu tegen jou zegt, kan tegen, tegen hem gebruikt worden? Uh, dat is vanaf het laatste half jaar.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 Tot de volgende keer. Oké, okay, En We Hoi. willen Heller nog even heel veel uh, sterkte wensen. Jij hebt een plaats voor haar uh, uitgekozen, Henk. Ja, ja, een plaat van Guus Meewes die jullie niet hebben. Nee, oké, okay, maar deze kwam daarvoor in de plaats. Ook nou, mooi, hè? Ieder, ik ben bijzonder Ik bijzonder. wil met je lachen. Wanneer zul jij zo horen? Al die lieve woorden. Die ik verzonnen heb Voor jou. Voor voor. jou.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 Je stem klinkt in mijn oog Ik wil met je lachen en met je dansen En ik hoop heel binnenkort niet waar ik meer tegen Dat de afstand tussen ons steeds kleiner wordt Ik wil met je praten en met je vrijen Hoop dat het ooit iets wordt Ik wil naar je kijken en naast je liggen Als je ochtends zorgen hoort Hoe het nooit iets wordt, ik wil naar je kijken en naast je liggen, als je ochtends wakker wordt. Als je ochtends wakker wordt.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 <laughs> Goed, maar dat is onder andere pluspunt zijn de activiteiten En bij uh, de Jeu de Boel vereniging zijn ook nog allerlei activiteiten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 Ik zou best nog wel een keertje met die De naar wil willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, de warme wacht, als om je heen. Lekker kankeren op de jouw van de Burg. en die lange van ja, Vianney. Want bij elke lage bal, dat doet die ekel de steenvast overheen. Oh, oh den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 Mooie stad achter de deunie De schilders weg De lange poten en het plein. Oh O, oh Den Haag Ik zou met niemand willen rallyen Met gaan helling, Als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje Ach wat leg ik toch te dromen Want Den Haag is door de jaren zo veranderd Van mij toch veel te vlug Dat nieuw Babylon moest dat trouwens Eigenlijk dan wel zo nodig komen Zo komt die oude waar Op de ver van Dus nef van het nooit meer terug heen oh Den Haag Mooie stad Achter de Denny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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon Ja, En dan Laat je niet omkopen, Albertje. Nee. <laughs> nou, het is, is al, gebeurd. Gebeurd. Is al ik zie, gebeurd. Ik zie het gewoon zo gewoon van mijn neus gebeuren. <laughs> ik ben blij dat we hier geen webcam hebben. Nee, al. heel goed, heel goed. De duizendjes vliegen over de tafel hier. <laughs>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 106.9, straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur.